10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Bij de Japanse kerncentrale Fukushima zijn alle werknemers geëvacueerd. Uit reactor 3 kwamen vanmorgen zwarte rookwolken. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. In de centrale wordt al dagenlang geprobeerd... de reactoren en de opslagbassins van Splijtstaven te koelen met zeewater. Omdat de koelsystemen sinds de aardbeving niet meer werken. In Tokio hebben jonge kinderen het advies gekregen geen kraanwater te drinken... omdat er verhoogde concentraties radioactieve jodium zijn gemeten. De hoeveelheden zouden niet schadelijk zijn voor oudere kinderen en volwassenen. Eerder was al geadviseerd geen broccoli of bladgroente te eten uit het noordoosten van Japan... vanwege de verhoogde straling. De Belastingdienst gaat het gebruik van afroomkassa's aanpakken. De projectleider legt uit wat dat is.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 De Belastingdienst waarschuwt dat ze een boete kunnen krijgen van 100% bovenop de belastingaanslag. Wie zich vrijwillig meldt, krijgt minder of geen boete. De effectenbeurs van Cairo is vanmorgen na twee maanden weer geopend. Maar de handel werd vrijwel meteen stilgelegd. De Egyptische beurs was sinds 27 januari dicht... als gevolg van de volksopstand die leidde tot het vertrek van president Mubarak. Binnen een minuut kelderden de koersen van de belangrijkste aandelen... waardoor de EGX-index met meer dan 7 procent daalde. Van tevoren was al aangekondigd dat de handel een half uur zou worden stilgelegd... als het koersgemiddelde met meer dan 5 procent zou dalen.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie met nog negen files goed voor 25 kilometer. Het is nog opvallend druk op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zouterwouden nog 8 kilometer. En verderop is bij Sloten nog een ongeluk gebeurd, daar staat het 3 kilometer en daar is de rechterrijst ook afgesloten. En vanmorgen vroeg is een behoorlijk ernstig ongeluk gebeurd op de N44 in Wassenaar. Daar staat het op dit moment nog tussen Duintig en Wassenaar centrum nog 5 kilometer.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 Kijk ook op gitp.nl en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Kokkelman. Zodra we weten wat die zwarte rook in die reactor in Fukushima veroorzaakt... hoort u dat van ons. Nederland kan overigens een voorbeeld nemen aan de manier waarop Japan... zich heeft voorbereid op de ramp, zegt een hoogleraar aan de TU Delft. In Spanje hebben ze een gigantisch reuzenkonijn gevonden. Op de Oranjekazerne volgt officier en jurist Peter Korenman... zijn vervolgopleiding, bij hem geen angst voor de toekomst. Uh, het maakt mij niet rusteloos, zeker niet. Juristen hebben we altijd wel nodig, hè? Juristen hebben we altijd nodig. En dan toch het humeur van Koos Postema. Het is 6,5 over 10. Het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. 9000 doden, meer zelfs, een enorme materiële schade... tienduizenden daklozen en een nucleaire dreiging in Fukushima. Het lijkt alsof Japan in chaos verkeert. Maar toch heeft het land zich perfect voorbereid op dit soort calamiteiten. En Nederland kan daar nog eens een voorbeeld aan nemen ook... zegt hoogleraar Stedelijk Waterbeheer Frans van de Ven van de TU Delft. Meneer van de Ven, goedemorgen. Goedemorgen meneer Kokkelman. Wat hebben ze dan zo goed gedaan in Japan? Uh, zichzelf voorbereid, zoals u al zei. Uh, zij uh, hebben een uitstekende rampenorganisatie, uh, rampenplannen uh, en oefenen uit, uitermate veel in uh, nou, de bedreigingen die op hun afkomen. Ja, doen wij toch ook? Uh, een stuk wel, uh, maar u, u moet u voorstellen, in Japan wordt bijvoorbeeld elk jaar wordt, uh, door alle bewoners van flatgebouwen, uh, door alle kantoormedewerkers, wordt geoefend in uh, aardbevingen, bestrijdingen, et cetera. Ja, als je hier het alarm laat afgaan in een gemiddeld kantoorgebouw, denken ze, oh ja, dat is weer zo'n oefening, laat me met rust, ik ben aan het werk. <laughs> Iets dergelijks, ja. Dat, nou, op dit moment moeten we natuurlijk ook wel zo'n kantoorgebouw verlaten. Dat doen we ook wel. Maar ja. uh, de, in, in uh, Japan wordt bijvoorbeeld veel nadrukkelijker geoefend met de kinderen. Met uh, uh, uh, in de praktijk oefenen van uh, wat je moet doen in, uh, in dit soort noodsituaties. Uh. Ja, nou zegt u, daar kunnen wij nog een voorbeeld aan nemen. Twee dingen, volgens mij zitten wij niet op een breuklijn. En twee zijn wij niet Klopt. zo gehoorzaam als de Japanners. Dus dat zijn twee problemen, of niet? <laughs> nou, we, we hebben gelukkig een heleboel minder bedreigingen... Dan, uh, de, dan de bedreigingen waar Japan voor staat. Dat is absoluut waar. Uh, anderzijds denk ik dat uh, het wat betreft gehoorzaamheid uh, in Nederland wel meevalt. Uh, op het moment dat het echt over hele serieuze dreigingen gaat... Uh, hè, zoals uh, onze veiligheid tegen, tegen overstromingen... dan wordt die ook in Nederland heel serieus genomen. En uh, denk ik dat we, dat we ons wel degelijk voorbereiden. Anderzijds denk ik dat de belangrijke conclusie is... dat je elke, van elke ramp kun je leren hoe, uh, hoe je je beter kunt voorbereiden. En dus ook van deze ramp. Wat kunnen wij van de Japanners leren? Uh, ik denk dat uh, zeg maar, naast het uh, oefenen een paar dingen duidelijk worden zijn in deze ramp. Uh, er zijn natuurlijk heel veel doden te betreuren, uh, helaas, door de, deze ramp. Maar... Uh, de aanwezigheid van een aantal vluchtheuvels in het gebied, gebouwen die dus zijn blijven staan uh, door deze, ondanks deze, deze forse overstromingen, uh, de, die hebben ertoe geleid dat er veel minder slachtoffers zijn gevallen dan, uh, dan anders. En waren die, en die gebouwen ook hele... ook met dat doel daar neergezet dan? de gebouwen er staan in Japan, een heel aantal gebouwen... die inderdaad met dat doel er neergezet zijn... om ook tijdens aardbevingen, tijdens dit soort rampen te blijven staan. Ja. Uh, daar zijn ook de noodvoorraden bijvoorbeeld opgeslagen, et cetera. Ja, goed, maar dan moet je dan wel uh, bij zo'n gebouw kunnen komen. en Meestal staan de wegen dan ook onder water en flink ook in dit geval. Nou, we hebben daar te maken gehad met een situatie... dat ze, uh, nou, op het kortst uh, mensen tien tot 15 minuten de tijd hadden... om uh, ergens een goed heenkomen te zoeken. Uh, de mensen weten dat, uh, welke gebouwen dat zijn die, uh, die veilig zijn. Dat daarover zijn ze geïnformeerd. Daar, uh, daarmee hebben ze geoefend. En uh, dat betekent dus dat uh, velen van hen een goed heenkomen gezocht hebben ja. op die plekken. Maar ik heb ook nogal wat mensen met bootjes gezien. En dan denk je, waar komen al die bootjes opeens vandaan? Die bootjes, kijk, we praten natuurlijk wel in dit geval... over overstromingen langs de kust door de tsunami. Veel mensen hebben, net zoals de mensen hier in kuststeden... beschikken over een of andere vorm van bootjes. Er is water in de buurt, dus ja, er zijn ook veel bootjes als noodvoorraad. Was dat toeval of hebben ze daar ook goed over nagedacht? Uh, zij hebben... Uh... De bootjes die we zagen, zijn ten dele gewoon particuliere bootjes die, die uh, daar ronddobberen. Ja. Anderzijds hebben zij uh, in hun rampenbestrijding uitstekend nagedacht over het vervoer van uh, de, de hulpgoederen en van hulp uh, over water. Uh, zij gaan ervan uit, namelijk, dat ten tijde van een overstroming of ten tijde van een aardbeving dat een groot deel van de wegen dat die niet uh, voor vervoer toegankelijk zijn. Uh, ja. En dat betekent dus dat je je hulpgoederen. En delen ook over water zou kunnen aanvoeren. En daar hebben ze zich op voorbereid. Juist. Beter dan wij? Uh, wij hebben uh, onze hulpverlening voor een belangrijk deel via de weg georganiseerd. Ja. Uh, onze evacuaties idem dito. Ja. Uh, dus als ik de, denk van, dat, de, zeg van, de van de hebben wij een probleem hier. Als er heel veel water staat, dan, dan zouden wij een probleem kunnen hebben. En ja. ik denk dat we eens moeten kijken hoe de Japanners dat gedaan hebben... ten aanzien van dat vervoer over water. Daar kunnen wij dus wat van leren. Nou, begrijp ik dat ze in Japan ervan uitgaan... dat slachtoffers in ieder geval zichzelf 72 uur moeten kunnen bedruipen... als er het misgaat. Klopt, hè? Dat klopt, daar zit een, getal van, een heilige getal van de 72 uur in, dat klopt. Juist, uh, en nou hoor ik in Nederland wel eens op de radio sportjes dat je water en, uh, en, uh, en conserveblikken en dat soort dingen in je huis moet hebben... voor als, uh, als er hier iets misgaat. Nou ken ik mm -hmm. eerlijk gezegd niemand die dat heel erg serieus neemt. U wel? Mm -hmm. <laughs> nou ja, dat, uh, de een zal het serieuzer nemen dan de ander. Neemt u het serieus? Uh, jazeker. Hebt u flessen water en conserveblikken in de kelder staan of waar dan ook? Ja. Hoeveel? Genoeg voor een... Nou, niet voor 72 uur, maar ah. voor een dag of anderhalf. Ja, dat bedoel <laughs> ik dus. Waarom, nee, waarom, de, uh, bedoel, waarom in Japan wel 72 uur en wij hier niet? Um, daar is heel nadrukkelijk in de, in de rampenbestrijding gezegd... Uh, binnen twee, 72 uur moeten de mensen zelf kunnen overleven... en ja. uh, daarna moeten de ramporganisaties zodanig zijn opgezet... dat de hulpdiensten het, uh, het kunnen overnemen. Ja. Uh, en dat hebben wij dus anders georganiseerd? Wij hebben gezegd dat, dat er hulpdiensten zijn die, die uh, komen redden. En die ja. 72 uur zit minder helder in de communicatie. Ja, maar als die hulpdiensten over de weg komen en de weg bestaat niet meer... hebben we toch een probleem, hebben we net geconstateerd. Dus dat lijkt me niet helemaal lekker afgesproken. Uh, ik denk dus dat we wat kunnen leren van uh, de situatie. <laughs> ja, goed. Misschien wel de belangrijkste vraag. Wij zijn heel erg bezig met voorkomen dat we hier natte voeten krijgen. Um, houden we ons voldoende bezig met als het dan toch misgaat? Um, wij houden ons zeer nadrukkelijk bezig uh, met uh, als het dan toch misgaat. Uh, de, zeker de laatste jaren hebben we in het kader van meerlaags veiligheid... voor uh, het watersysteem in Nederland een, uh, een heel nadrukkelijk programma... om ons uh, te versterken, juist op dat punt uh, wanneer het misgaat zou gaan. In, dus in, de, in, in termen van rampenbestrijding. Ja. Uh, maar ik denk dat we uh, nou, inderdaad primair inzetten op uh, de verdediging uh, tegen het water. Uh, hoge dijken en uh, dat er nog wel degelijke verbeterpunten zijn uh, in, uh, voor de situatie, mocht het misgaan. Met andere woorden, en dat kunnen we dan van de Japanners leren? Ik denk dat het nuttig is om een evaluatie uit te voeren van hoe het in Japan gegaan is. En, uh, wat, wat er goed ging, wat er fout ging, en wat wij daar vanuit Nederland weer van kunnen leren om het in Nederland te verbeteren. Frans van der Ven van de TU Delft, ik dank u wel. Graag gedaan, goedemorgen.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 En daarom noem ik het ook naïef idealisme. Dus, uh... ja. nou, ik ben uh, kapitein Peter Korenman en uh, ben 29 jaar inmiddels. Ja. En voor degene die het niet weten, als je kapitein bent, dan ben je officier. Dat, uh, dat klopt. Begonnen met een opleiding bij de KMA? Want zo start dat meestal? Ja, ja, nou, ja het goed bij mij is het uh, begonnen met een, uh, een studie rechten. En uh, uiteindelijk gesolliciteerd als jurist bij de, uh, bij de Landmacht. En. Uh, ja aangenomen En dan moet je eerst uh, twee jaar naar de Kama om een, uh, naar een officiersopleiding te volgen. En wat dus... moet ik me daarbij voorstellen? Want ik heb de soldaten gevolgd. Nou, dan weet je wel wat je te wachten staat. Dan word je keihard getraind. Dan word je een bloedneus geslagen. Hoe zit dat bij de officiersopleiding eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk niet, uh, niet anders. Dat is eigenlijk... Bloedneus ook? Ja, zeker. Ik heb ook een bloedneus gehad, ja. ja, ja. Nee, dat, uh, dat is eigenlijk uh, gewoon precies hetzelfde. En, uh... Ja, het, is, het, het begint met uh, de ALO1, dat is de Algemene Luitenantsopleiding. Uh, die duurt 18 weken. En in die 18 weken word je eigenlijk fysiek en mentaal opgewerkt naar een, uh, naar een eindoefening toe. Uh, dat doe je door middel van uh, ja, veldweken, dus dan zit je in het bos. En uh, nou ja, goed, uh, tijdens je uitoefening word je eigenlijk tot het uiterste gedreven fysiek en mentaal gezien. Um, ja, en dat is dan je afsluiting van je, van je eerste deel. Echt een militaire opleiding, dus om militair te worden. Uh, en daarna ga je de schoolbank in als, uh, als, officier, zijnde, of als officier in de opleiding zijnde. Rechtig gestudeerd, KMA dan gedaan. Uh, waarvan gezegd wordt van, nou, dat dat moet, nou, zo langzamerhand ook wel eens academische status krijgen, die KMA. Wat vindt u er zelf van? Is dat terecht of niet terecht? Die discussie leeft nu wel helemaal. Uh, ik vind dat terecht. Ja, natuurlijk. Want? Uh, omdat die jongens ook gewoon, uh, gewoon opgeleid worden op een academisch niveau. Dus dan, uh, ja, dan moet het ook een academische status krijgen. Dan nou loop ik naast uh, academicus en kapitein Koreman Lopen, zeg ik. Ik zonder rugzak. U uh, met een rugzak van hoeveel kilo? Nou, ik, ik heb nu in totaal een kilootje of uh, 35 bij me. Ja, dat begrijp ik dan niet. U bent toch officier? Dan hoeft dat toch niet meer, of wel? Nou, ik, uh, ik ben momenteel, of tenminste, ik ben sinds eind augustus ben ik, uh, geplaatst bij de 11e de luchtmobiele brigade. Uh, het, kenmerk daarvan is dat, uh, nou, het uiterlijke kenmerk is dat ze een rode baret dragen. Uh, die heeft u nog niet? Die heb ik nog niet. Ik loop nog maar de groene, inderdaad. Uh, ja, en het doel van elke, ja, eigenlijk elke militair die geplaatst wordt bij 11 luchtmobiele brigade... Uh, is dat zij uiteindelijk een, een rode bret gaan dragen. Uh, simpelweg omdat ze ook ingezet moeten kunnen worden als een luchtmobiele militair. En dat geldt dus ook voor hun jurist. Ik zou zelf wel eens even willen ervaren hoe het is. Nou, dan vraag ik even aan iemand anders om de microfoon even vast te houden. Jullie ja. ja, weten we wel dat het een misdrijf is om een journalist te mishandelen, hè? Is dit? Oh, wacht even. <laughs> en toen liet hij hem los. Nou, zullen we eens een stukje lopen? Eens kijken hoe dat voelt. Wat doet een jurist eigenlijk bij dit specifieke onderdeel van de landmacht? Ik ben een juridisch adviseur. Uh, de brigade is ongeveer 2500 man groot. En aan het hoofd van de brigade staat een brigadegeneraal. Uh, en ik ben zijn, uh, zijn adviseur. Om het specifieker aan te geven... Uh, u moet denken aan militair straf en tuchtrecht. Uh, nou, zoals in Afghanistan uh, kan het zo zijn, dat, uh, daar, daar adviseer je een, een, een commandant uh, op basis van humanitair oorlogsrecht, de uh, rules of engagement. En dan kijk je naar uh, op het moment dat er een operatie wordt uitgevoerd, uh, wat, wat wel en niet kan, juridisch gezien. Uh, en met name als jurist zijnde kijk je naar mogelijkheden die er zijn voor een commandant om zijn operatie zo goed mogelijk uit te voeren. Is dat voor jou slagroom op de taart als je wordt uitgezonden? Zijn dat de mooiste taken? Denk je er wel eens over na? Van, nou, daar ligt wel mijn hoogtepunt straks. Nou ja, ik ben, ik ben inderdaad nog nooit uitgezonden. Maar dat is wel een van de redenen waarom ik voor deze functie heb gekozen. Nog even deze vraag. Je, weet, uh, je bent op de hoogte van het feit dat Defensie straks uh, vele miljoenen moet gaan bezuinigen. Maak je dat uh, wel eens uh, wat rusteloos? Uh, het maakt mij niet rusteloos. Zeker niet. Uh, ik denk dat de Defensie uh, nog altijd goed in staat zou, moet kunnen zijn om, uh, nou, om zijn taken uit te voeren. Juristen hebben we altijd wel nodig, hè? Juristen hebben we altijd nodig. <laughs> Wat moet jij uh, zo af en toe afleggen? Uh, ja, nou, goed, uh, vandaag stond uh, 15 kilometer op het programma. En, uh, dat is stevig, uh, stevig doorstappen. En dan zingen? Uh, nee, ik zing niet zo heel veel. Nee. <laughs> doen juristen niet, hè? Nee, juristen doen dat niet. <laughs> Morgen. In de jongens van de oranje kazerne. Ik heb mede met de ervaring die ik hier nu opgedaan heb. vertrouwen erin dat ik waar dan ook aan de slag kan. of dat binnen of buiten Defensie is. Ik hoop binnen, maar dat zullen we af moeten wachten. Dat is morgen. En vragen en opmerkingen zijn toch die tijd welkom op Goedemorgen Nederland. .no. Straks, wetenschappers in Spanje hebben een bijzondere ontdekking gedaan: een gigantisch reuzenkonijn. Eerst nu toch de muur van Koos Postema. De Franse president, de heer Sarkozy, wil volgend jaar herkozen worden. Maar hij wordt bedreigd door tenminste twee vrouwen. Nou is Sarkozy iemand die vrouwen met zijn charmes, en niet alleen zijn charmes, kan hebben. Maar het gaat hier om kenauws van politiek rechts en links. En dus verzon hij een dappere daad en kondigde haastig als eerste de acties tegen Gaddafi aan. Hij vergiste zich. Wij waren de eerste. Wij Nederlanders, met een helikopter van de marine waar ze in Den Helden niks van wisten. De ministers Roosentaal en Hans Huppeke Hillen boren tot de verzinners van het plan. De heer Roosentaal was een hoogleraar in conflictenkunde of zoiets. Iets in ieder geval onwetenschappelijks. En Hillen was, is en blijft gewoon van alles. Vooral Hillen. De helikopter, met drie wel zeer naïeve soldaten van Oranje, maakte nog een rondje boven het strand, landde daarna en was verloren. Want ineens waren er Gaddafi-soldaten... als stokstaartjes uit de woestijn opgedoken. Een knullige actie die verzonnen lijkt door een voormalige wijkagent... die teveel James Bond films heeft gezien. Er is dan nu die lachwekkende brief over dat fiasco... en er volgt een kamerdebat. Over wezenlijke zaken, de grote bezuinigingen, gaat het nog steeds niet in Den Haag. Want het wacht is op een nieuwe Eerste Kamer die al of niet welwillend tegenover dit kabinet staat. Mocht het debat over die brief toch tot aftreden leiden, wat in een normale democratie, de land om ons heen, zou gebeuren. Dan zou de heer rosentaal rondvluchten met heli's kunnen gaan organiseren, boven Zandvoort uiteraard, en Hans Hille. Ach, Hans Hille geeft een persconferentie. Het geeft niet waarover. Hij is daar heel goed in. Zijn kostposten maar. Morgen en ochtend een muur van Henk Spaan. Emilia, Emiliana moet ik zeggen, Torini met Jungle Drum. Het is, uh, om precies te zijn, zes minuten voor half elf, dames en heren. Op het Spaanse eiland Menorca hebben ze iets heel bijzonders gevonden... namelijk een reuze konijn. Wetenschappers schatten dat het dier leefde van drie tot vijf miljoen jaar geleden. Het gaat om de resten van dat konijn. En het kon zo'n zes tot tien keer zo groot worden als het konijn dat wij kennen. Jelle Reumer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent paleontoloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum... Als, het, als ik nou zeg 6 tot 10 keer zo groot, hoe groot is het dan? Dat konijn? Nou, dan heb je een beest de grootte van een kleine hond ongeveer, denk ik. Zo, nee. die maat. Ja, kijk, iedereen weet hoe groot een konijn is. Nou, die uh, heb je ook in allerlei soorten en maten. Een wild konijn kan gewoon 50 centimeter zijn. Dus als je dat dan maal 10 doet, dan heb je het over een ja, persoonauto. Het, het gaat om het volume, het gaat niet om de lengte. Dus dan heb je niet een beest van 5 meter lang... maar dan heb je een beest dat bijvoorbeeld niet, uh, niet 2 kilo weegt... maar wat 10 kilo weegt. Dus dan heb je het over de maat van een klein hondje ongeveer. Gemiddeld hondje. Ja. En wat is er zo bijzonder aan deze ontdekking? Nou, wat, wat grappig is, is dat het een eilanddier is. En uh, een kenmerk van zoogdieren die op eilanden zitten... is dat ze uh, hun maat nog wel eens willen gaan uh, aanpassen... aan de eilandomstandigheden. Dat wil zeggen dat grote zoogdieren... Uh, over het algemeen kleiner worden. Dus dan krijg je op eilanden dwergolifantjes, dwergnijlpaardjes, dwergherten en dergelijke. Ja. En kleine zoogdieren, die worden juist groter. Dus dan heb je re reuzenmuizen, reuzenratten, We kennen reuze egels. En nu is dus dit reuze -komijn. Ja. In, in, in, de, in, de, in datzelfde plaatje past trouwens ook dat dwergmensje wat een aantal jaren geleden op het eiland Flores in Indonesië is ontdekt. En mensen zijn relatief grote zoogdieren en klaarblijkelijk als een mens, een mens een soort op een eiland geïsoleerd raakt, gedurende langere tijd, dan krijg je daar ook dat verschijnsel van verdwerging. Ja, dus, maar de dwergmens is niet te vinden in combinatie met een reuzenkonijn, toch neem ik aan? Nee, nee, nee, dat klopt. Maar wel met dwergolifantjes, want die hebben daar ook op Flores geleefd. En uh, daar zat wel weer een reuzenhagedis. Dat is de beroemde Komodo-varaan die daar in die tijd. De, zat, de, de op pardon, de wat? Een reuzenhagedis. Ja, Komodo-varaan. Komodo ah, juist. Goed, en, en nou eh, zegt u, um, dit is op zichzelf al een bekend verschijnsel, namelijk dat dieren heel groot worden op het eiland. Kende u dit konijn al? Ik, ja, ik kende hem wel. Ik ken zelfs de Vindplaats. Uh, daar ben ik al eens geweest, in ieder geval weer een hele tijd geleden. En ja. er was al sprake van dat konijn. Er waren al kleinere uh, publicaties over verschenen, abstracts op congressen en dergelijke. Dus het, het was al wel bekend. Maar wat nu gebeurd is, is dat er een. Uh, een mooie beschrijving is gekomen van dat dier, van de resten van dat dier, met, met goed geïllustreerd ook en voorzien van een uh, van een nieuwe uh, een nieuwe naam. Hè. Dus, dus als nieuwe diersoort is die uh, is die beschreven. Namelijk, hoe heet hij? Geen konijn meer? Nee, nou die, die dieren heen meestal lepers uh, ik heb het even niet maar Ik heb het artikel, ik zit ik uh, ben net een vergadering uitgelopen, dus ik heb het artikel ah. niet voor mijn neus. Nee. Um, Hebt u wel de, de illustratie nog een beetje op, op, op het netvlies staan, dus zodat u kunt vertellen hoe dat beest eruit zag? Ja, het was een, het was een groot konijn. Vermoedelijk was het een uit de groep konijnen die niet van die hele lange oren hebben. Hè? Want de konijnen die we tegenwoordig kennen, dus de gewone konijnen en de hazen hebben van die grote oren. Ja. Je hebt ook vrij veel konijnen, de zogenaamde fluithazen, die, die niet van die grote hebben. Kleine oortjes, kleine ronde oortjes. Dus vermoedelijk was het een beest wat, uh, wat inderdaad grof wel de, de, de, de, het uiterlijk van een konijn had, ook met van die forse achterpoten. Uh, ook een typische konijnenkop, maar met kleine oortjes, dus niet met van die enorme flappen. Juist. En waarom is het uitgestorven? Het is uitgestorven omdat bijna al die eilandzoogdieren en überhaupt eilanddieren buitengewoon kwetsbaar zijn. Die zijn opgegroeid in een omgeving waar geen roofdieren voorkomen. Uh, en op het moment dat er dan op een of andere manier een verbinding met het vasteland optreedt en roofdieren het eiland kunnen betreden of uiteindelijk uh, natuurlijk het, het, het meest vreselijke roofdier de mens het eiland betreedt, dan, uh, dan leggen die dieren vaak het loodje. Een heel bekend voorbeeld is de dodo natuurlijk, die ook in, uh, is een reuzenduif in ja. dit geval geweest die uh, ook op dat eiland, in dat geval Mauritius, uh, opgroeide... volstrekt niet uh, bestand was, geen afweer had tegen roofdieren en predatoren. En op het moment dat de mens komt, ja, dan zitten die beesten daar gewoon... en die denken, hé, hey, wat komt er aan? En krijgen vervolgens een klap op hun kop. Yeah. Dat, dat, wat ook mooi is dat Charles Darwin beschrijft in zijn voyage of the Beagle... die reist met dat schip die hij maakte, dat op de Galapagos-eilanden... die hij met de kolf van zijn geweer kom die gewoon de vogels uit de takken van de boom duwen, omdat die vogels die bleven daar gewoon zitten. Die waren helemaal niet gewend aan, uh, aan roofdieren En dat is de reden dat dit, dit soort dieren over het algemeen vrij snel weer uitsterft. Juist. En dat is dus ook gebeurd met dit reuzenkonijn. Helaas. Drie tot vijf miljoen jaar geleden leefde dat op een Menorca, Spaanse eiland. Ik uh, dank u wel. Ja, graag gedaan. Jelle Reumer was dat, paleontoloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum. Einde van deze uitzending. Snel naar de bus van Primetime. Ebro, goedemorgen, waar ben je? Goedemorgen, Sven. Ik sta hier in Tilburg vandaag, op de campus van de Universiteit van Tilburg. En we gaan het vandaag hebben over de zegen van het populisme. Er wordt hier vandaag een symposium over gehouden. Maar straks meer na het journaal met Jan van der Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. Het gemiddelde inkomen van hoogopgeleide Nederlanders... is bijna twee keer zo hoog als dat van laagopgeleiden. CBS meldt dat laagopgeleiden in 2009 gemiddeld 26.000 euro verdienden... en hoogopgeleiden bijna 50.000 euro. De Belastingdienst gaat gesjoemel met afroomkassa's aanpakken. Er zijn kassa's met een speciale knop... waarmee de winkelier de teller met de opbrengst terug kan draaien. Dan hoeft hij minder belasting te betalen. 15 van de gebruikers van zulke kassa's schoemelt, zegt de Belastingdienst. De effectenbeurs van Cairo is vanmorgen na twee maanden weer geopend... maar de handel werd vrijwel meteen stilgelegd. De koersen klapten naar beneden. De Egyptische beurs was sinds 27 januari dicht... als gevolg van de volksopstand die leidde tot het vertrek van president Mubarak. En bij de kerncentrale in Fukushima zijn alle werknemers geëvacueerd. Er kwam zwarte rook uit reactor 3. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is. En in Tokio is verhoogde radioactiviteit gemeten in drinkwater. Het advies is daar om kleine kinderen geen kraamwater te geven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Met Ebru Omar. Goedemorgen luisteraars, we staan vandaag met de Premtime Bus bij de Universiteit van Tilburg. En vanmiddag wordt hier aan de School voor Politiek en Bestuur het symposium De Zegen van het Populisme gehouden. De term populisme is de afgelopen paar jaar erg goed ingeburgerd en het is een houding die politici geen windeieren legt. Maar wat is het? Wie is een populist en wie is het zeker niet? Wat is het doel en waar leidt het toe? En is populisme een hype? Onze stelling van vandaag luidt, een beetje po politicus is populist, anders trek je geen stemmen. Wilt u hierover meepraten? Dan kan dat. U kunt bellen met 0800 1121. U kunt mailen naar Premtime met ntr.nl of twitteren naar Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. Goedemorgen, we staan dus op de campus van de Universiteit van Tilburg... waar het symposium, tijdens het symposium De Zegen van het Populisme... een dag lang gekeken wordt naar de zegeningen en de gevaren van het populisme. Ik zit hier in een bus met vijf mensen, vijf mannen. Uh, de gasten die we hebben zijn Julien van Ostaaien, politiek onderzoeker. Onderzoeker die voor zijn proefschrift een jaar lang Leefbaar Nederland heeft gevolgd. We hebben Joost van Puijenbroek, hij is fractievoorzitter van Ton, Trots op Nederland... Ik wist niet eens dat Ton nog bestond, maar het heet ook Trots, geloof ik. En uh, jullie hebben hier in Tilburg drie zetels. Aan de telefoon hebben we Erik Hoekstra. Hij is auteur van het boek Lang het Populisme. En daarnaast hebben we twee studenten en een concierge. Koorier. Een courier, meneer de courier. Hallo, welkom. Goedemorgen. Wie vindt u een populist? Nou, alle politici in wezen. Want uh, ze verdelen mensen. Ze hitsen mensen op tegen elkaar, zodat de belangrijke dingen gewoon niet besproken worden. Alle politici, geen uitzondering? Alle politici, ze bedrijven politiek nog steeds op verdeel en heers. En hoe zou het anders moeten? Echte problemen aangepakt worden, chemtrails die dagelijks worden besproeid. boven, Waar niemand over vragen stelt en geen antwoorden geeft. Uh, Aspartame in onze voedsel, Floride, dat gaat ons allemaal aan. Ze ze mensen op tegen elkaar over islam, christendom en alle onbelangrijke dingen. Maar de echte problemen worden niet besproken. Een echte politicus, een, een populistische politicus zou zeggen, wij benoemen juist de problemen. Jij uh, nou ja, ik denk dat op dit moment uh, politici vaak de problemen bespreken die uh, op dat moment leven bij de, bij de kiezers. En uh, te, te weinig naar die lange termijn kijken. En vooral kijken om, om stemmen te winnen inderdaad. Van, uh, wat kan ik nou op de korte termijn doen om uh, stemmen te winnen? Ook al, baat of, ook al schaadt dat dan de lange termijn. En is dat niet heel erg verstandig? Want uh, op korte termijn moeten ze stemmen hebben. Nou ja, ik vind eigenlijk dat als jij uh, de verantwoordelijkheid hebt om een land te regeren. Uh, dat je dan naar de lange termijn moet gaan kijken en uh, niet uh, voor eigen gewinnen eigenlijk daar alleen maar uh, zieltjes moet winnen, zeg maar. Ik vind het het idealisme van de student. Ik heb er hier nog eentje zitten. Uh, denk jij er net zo over? Nou, wat ik dus ook vooral opval is dat populisme voor mij gewoon meer een afleiding is wat je dacht, duidt problemen aan, maar... Uh, je duidt de kleine problemen aan en de echte problemen worden zo overzien, zeg maar, door het volk. Door de populaire problemen aan te spreken worden de echte problemen in de samenleving genegeerd. Maar, maar, mag ik daarop reageren? Ja. Als we dan zien dat uh, Nederland. Joost van Puinbroek. Ja, klopt. Uh, Nederlanders geven aan: we vinden veiligheid het allergrootste probleem. Uh, daar, daar lopen we tegenaan. Maar tegen benoem is aan. veiligheid? Is veiligheid in het verkeer? Is veiligheid het dief? Is veiligheid... Uh, over het algemeen, die... als, je als je mensen spreekt... komen ze op uh, voornamelijk dus de criminaliteit en dat soort zaken. Maar ik denk dat je veiligheid veel breder zou moeten zien als dat verhaal. Maar dat wordt dus aangegeven als kernprobleem. Dus is het ook logisch dat de politiek het veel over die problemen heeft. En dan komen ze inderdaad op het benoemen van dat soort problemen. Zeg niet dat in de praktijk er niet heel veel gesproken wordt... over die andere onderwerpen. Alleen, die zijn niet zo media... En veel minder aandacht. We gaan het hier zo meteen nog een keertje over hebben. Don't you know we're talking about a river, Lucian Sounds? Don't you know we're talking about a river, Lucian Sounds?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 We staan vandaag in Tilburg op de campus van de universiteit en de stelling van vandaag luidt een beetje politicus is populist, anders trek je geen stemmen. Wilt u hierover meepraten? dan kan dat door te bellen met 0800-1121. U kunt mede naar Premtime met ntr.nl of twitteren naar Premtime Radio 1. In de bus heb ik Julien van Olstaaie, politiek onderzoeker. U heeft voor uw proefschrift uh, een paar jaar lang Leefbaar Nederland uh, gevolgd. Leefbaar Nederland. Rotterdam. In Rotterdam, Leefbaar Nederland in uh, Rotterdam. Uh, we hebben Joost van Puijenboek, fractievoorzitter van Ton, trots op Nederland. En we hebben uh, de eigenlijke bewoners van de campus, studenten. We hadden het er net even over dat populisme. Dat wat heel belangrijk is voor de burger. Het gevoel van veiligheid. Ik vind dat zo overtrokken alsof we hier elke dag uh, beroofd worden op straat. Wat is nou veiligheid? Ik kan echt, ik kan echt wel op mijn fietsje s'avonds naar huis komen hoor. Zonder bang te zijn. Ook in Amsterdam. Dus dan moet in Tilburg ook kunnen. Nou ja, Relatief gezien is Tilburg zelfs onveiliger dan Amsterdam. Laten nou, we dat als eerste even zeggen. We zijn de onveiligste stad eh, volgens de onderzoeken. Dus eh, los daarvan is het dat wat uit onderzoek, en dat zijn toch echt wetenschappelijke onderzoeken: van wat leeft er bij, eh, ne uh, bij Nederlanders? Dan komt dat neer op veiligheid. Ze willen werk hebben, ze willen een huis hebben. Dus dat zijn ook de dingen die centraal staan in politieke discussies. En die ook veel aandacht krijgen, want dat is wat mensen interesseert. Meneer Van Ostaaien, wat is populisme? Nou, volgens mij heeft populisme veel minder met beleidsthema's te maken... ...om is het gewoon vooral een politieke stijl. Um, en daarom ben ik het ook wel eens met die stelling... ...dat elke politicus het uh, in, in meer of mindere mate heeft. En die is dan... nummer eens één. Een. Wie is de beste um, uh, politicus die uh, aan populisme doet? Nou, populisme is vooral het refereren aan het volk. En het goede volk plaatsen tegenover een corrupte elite en gevaarlijke buitenstaanders... Er is ook onderzoek naar gedaan en dan zie je dat bijvoorbeeld in de verkiezingsprogramma's van de PVV dat anti-elitaire nog wel het meest terugkomt. Elitair, maar dat geldt iets wat voor politici is, niet voor, voor de bevolking. Dus wie zet je dan tegen elkaar op? Nou, populisten die zetten, die gaan ervan uit dat het volk uh, één en ondeelbaar is en goed, en plaatsen dat tegenover een corrupte elite. En die elite kan, kunnen bijvoorbeeld de politici zijn. U bent gewoon uh, hartstikke corrupt. Uh, <laughs> ja, ik hoor, van ton, ik ton. hoor het ook. Ja, nou, meneer van Trots. Want Ton is een golf wat trots heeft inhoud. Maar um, wat we daarin zien, ik denk dat dat absoluut niet is. Ook, uh, ook die. Uh, zoals meneer het noemt, de populistische partijen proberen juist zien wel degelijk dat er in de samenleving groepen zijn. En die worden ook benoemd. Ten slotte is volgens mij uh, een van onze grootste populisten die we kennen op het moment Geert Wilders. Uh, is ja, die wat toch... is er met Rita gebeurd? Wat is er met Rita gebeurd? Rita die is volop bezig. Die had ook grote wafel. Ja, nou, die is er nog steeds hoor. Die is nog steeds volop bezig binnen onze, uh, binnen onze beweging. En net zoals alle 60 raadsleden die we hebben. Maar ze is niet meer zo populair. Ze is uh, denk ik nog steeds heel populair. Op dit moment heeft ze wekelijks een uh, column in de spits die ontzettend goed ...goed gewaardeerd wordt door lezers, waar we echt veel reacties op krijgen. Plus dat er 60 mensen in het land nu gewoon elke dag bezig zijn... ...om die idealen die trots op Nederland ook landelijk op de kaart heeft gezet om die ook lokaal te vertalen en van daaruit gewoon landelijk terug te komen. Maar terugkomend, Geert Wilders, daar we het over hadden. Volgens mij is die toch juist zo beroemd geworden omdat hij die, die tweedeling in het volk maakte. Namelijk, ik stel, ik eh, isoleer de islam en ik benoem de islam tot een probleem. En ik refereer daar heel vaak aan. En volgens mij probeert hij ook de onder- en de bovenklasse in te richten. Dus ook die zien wel degelijk groepen in de samenleving. En zeggen niet alleen maar het volk is één en ondeelbaar tegen de politiek. Meneer Van Straai nou, is, is, ja. is. Het klopt wel, maar het is een beetje de paradox binnen het populisme. Um, is het gevaarlijk? Het, nou ja, als je dat tot in extreme doorvoert, want het populisme gaat uit van gevaarlijke buitenstaanders. Ja, die en die is uh, mensen die bijvoorbeeld de islam aanhangen, die kunnen door het populisme gezien worden, he, kan, als een uh, gevaarlijke buitenstaander. En als je dat tot in de extreme doorvoert, en die groep ook uitsluit oh, oh, oh, oh. van allerlei rechten die als minderheidsgroep wel zou moeten hebben, ja dan. Mm. Dan is het gevaarlijk. Maar als je doelstelling is om populair te worden bij het volk... dan is het toch een meestelijke zet om aan populisme te doen? Ja, en daarom denk ik ook, en zie je ook, ook in onderzoek overigens... dat alle partijen het in meer of mindere mate doen. En als je het in redelijk gematigde vorm doet... en ik denk dat de meeste partijen in Nederland het in gematigde vorm doen... dat het ook niet zo erg is. Maar de studenten hier zeiden van ja, het is korte termijn, zieltjes winnen. Dat vind ik eigenlijk een hele wijze opmerking. Waarom, waarom zien de studenten dat en de politici dat niet? Nou, dat ik zien ze wel ook. goed. Maar volgens mij is dat ook voorbouwd aan de politiek. Dat, de termijn... dat het een hypocriet is? Nou nee, dat korte, het korte termijn denken. Veel politici denken natuurlijk in te, termijnen van vier jaar. En wie, vindt, uh, wie zijn up and coming populisten? Want Wilde staat natuurlijk met top bovenaan. Maar zijn er nog mensen die, die het ook goed doen? Nou, lastig te zeggen. Maar je zou, als je echt aan toekomstverspellingen wil doen als Wilders eenmaal nog dichter tegen de macht aan zit... zou, zou het oh. zomaar kunnen dat er nieuwe populisten opstaan... die zeggen van, nou, die Wilders zitten wel heel dicht tegen de macht... en er komt weer een nieuwe groep buitenstaanders die zich daartegen verzetten. Maar wie dat zijn? Is het een kunstje? Uh, ik vind het wel een, een, een, een stijl van politiek bedrijven die, ja, voor een deel wel... Uh, ja, dat is wel een, een, een, misschien een ambacht of een kunst, ja. Is het voorbehouden aan niet elitaire mensen? Om het even heel scherp te zetten... Nou, het ligt er aan wat, wat je... Nou, het is niet voor de gevecht... Voor, nou, ja, uh, Wilders, de is Wilders is iemand die al lang in Den Haag rondloopt. Van Vertuin kon je natuurlijk ook niet zeggen... dat het echt iemand is die... Uh, uh, uh, nou ja, met Ingrid getrouwd zou zijn. He, dus dat waren wel heel bepaalde elitaire... Types. Nee, maar wat Fortuyn heel sterk deed... is die zette zichzelf eh, niet zozeer neer als jongen van het volk... maar wel een gewone man die de aangeeft van in Den Haag... Eh, sluiten ze de ogen, steken ze de kop in het zand. En dat is nog steeds aan de orde van de dag. Ik denk dat als je kijkt dat populisme eh, niet up and coming is... eigenlijk iets wat al heel lang is en eh, wat dit voorgesprek er al even over... je zou het zelfs terug kunnen halen, zelfs dat Boer Koekhoek... het heeft een opleving gehad toen we inderdaad Fortuyn kregen. Dus als je zegt het is korte termijn... nou dan vraag ik me af, want volgens mij is het binnen de bevolking iets wat veel loopt, want je hebt inderdaad een uh, bolkoekoek gezien. De CD heeft op uh, dat sentiment geleefd. Uh, het Fortuin heeft het een lift gegeven. Dat is doorgegaan in Wilders. En zo zie je dat dat eigenlijk dus al decennia lang loopt. Het probleem wat Ik ga mensen hebben. Het even hebben... Eens aan de studentenvraag hier. Uh, er wordt hier gezegd van de bestaande politici die sluiten hun ogen voor de problemen. Het zijn de populistische politici die de problemen benoemen. Is dat dan niet ook heel erg goed? Uh, in je microfoon praten. Ja ja. Nou, het is, het is wel goed dat zij, uh, zoals ze zeggen, luisteren naar het volk. Maar uh, ik denk dat uh, meestal het, het normale volk uh, toch niet overal precies op de, op de hoogte is, wat er allemaal precies speelt. En ik denk dat. wie uh, zijn fout is dat? Uh, ik denk dat het ook een, een soort van een stukje transparantie is van de politiek. Die, die misschien wel verbeterd moet worden. Wollig taalgebruik? Uh, of geniet? Nou, Onder andere... Nou, dan okay. is het populisme daar toch de oplossing van voor een onderdeel om. Gewoon als politicus, gewoon normaal Nederlands en de taal van de gewone mensen spreken. Zodat hun begrijpen waar je het over hebt. Ja, hartstikke en niet leuk. Hartstikke leuk. Praten over dingen waar mensen te, die, die mensen begrijpen. Maar dat lost geen problemen op. Ik kan wel ook benoemen dat uh, uh, godsdienstvrijheid uit de grondwet moet. Of dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Maar het lost geen probleem op zolang, het, zolang je er niks aan kunt doen. Nee, maar je kunt daar toch maatregelen vervolgens opnemen... om degene waar die regel niet gehandhaafd wordt, om daar uh, bij te sturen. Zie je het gebeuren? Ja, ik zie dat zeker gebeuren. Zie je het gebeuren dat de PVV zegt... Uh, uh, geen hoofddoekjes uh, uh, in het gemeentehuis en daarna zijn ze er toch? Dat zijn geen oplossingen. Er zijn geen problemen waar je een oplossing oplossingen kunt zetten. Volgens zet. mij is dat de, een voorstel wat de PVV doet... om die hoofddoekjes daar op dat moment niet toe te laten. En vervolgens wordt die niet gedragen door een meerderheid in de politiek. Zo werkt het systeem nu eenmaal. Er is een eenmaal. Als als je, geen je meerder... iets aan kunt doen. Nou, er is wel degelijk een voorstel waar je iets aan kunt doen. Je, zou... je, hebt, je hebt godsdienstvrijheid. Ja, maar dat zegt niet dat jij als werkgever daar geen restricties aan kan geven. En daar is jurisprudentie over tot het moment. En je kunt wel degelijk zeggen van ik wil die, die, die stijl wel of niet. In uniform zou je kunnen zeggen van dat willen we niet. We willen... In de klasse willen we geen petjes. Nou, op zich is een hoofddoekje dan een hoofddeksel. En zou je kunnen zeggen: dat wil ik niet? Dat is een hele lange discussie. Uh, ik denk ook niet dat we, als het over populisme hebben, het alleen over dat punt moeten hebben. Maar het zijn wel degelijk oplossingen die kunnen werken. Ik ga even naar de telefoon. Daar heb ik Erik Hoekstra. Hij is auteur van het boek Lang het Populisme. Meneer Hoekstra, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat zo, lang het populisme? Ja, ik, ik, uh, ik, ik mis in de discussie uh, een beetje het historisch besef. Populisme bestaat al lang. Het is eigenlijk begonnen met de SP als linkspopulisme in de loop van de negentige jaren. En dat ging op een gegeven moment heel snel. De SP is twintig jaar lang een splinterpartijtje geweest, maar eind negentige jaren verdubbelden ze bij uh, een aantal verkiezingen elke keer hun zetels tot ze tot ze in de bijna even groot werden als de PvdA. Zoiets gebeurt niet zomaar. Dat was het dus blijkbaar een voedingsbodem voor die ontevredenheid van die toen nog uh, meer linkse kiezers, hoewel ook, ook mensen die nu PVV stemmen, ja. toen uh, SP hebben gestemd. En, het het uh, is dus niet gevaarlijk. Uh, dat zegt niet dat het veel moet moet niet voorkomen die, worden. Veel dingen die men nu aan de populisten verwijt, daarvan is de basis eigenlijk gelegd door de oude politiek. Ja. Dus om een voorbeeld te geven: op het moment dat jij de belangen van, van de onderlaag van de bevolking verwaarloost, dan kun je gewoon een reactie verwachten. Zo dus het is eigenlijk is heel erg goed dat het populisme bestaat. Ik, ik, vind, ik vind populisme in feite een goede ontwikkeling omdat het, eh, omdat het zeg maar, stem geeft aan een belangengroep die ook onderdeel van het volk uitmaakt. Het, het is niet alleen zo dat alleen de elite Nederland is. En dat je kunt zeggen het is goed voor de economie om lage lonen te hebben. Maar alle ja, grote toch... partijen, de gevestigde orde, die hebben toch ook populisten? Dan denk ik aan het CDA met Earnings. Ja, maar zon... dat is nu zo, maar dat was, dat was, tien jaar geleden nog niet zo. Kijk, Hoe bedoelt nu u dat omdat populisme nu? nu begint aan te slaan, zie ja. je dat allerlei politici gaan aanhaken. En nu krijg je inderdaad kopieergedrag. Was het eerst niet chic dan? Kan je het, zo nee, is het was het totaal niet ziek om SP'er te zijn en het is nu nog steeds niet ziek om PVV'er te zijn. Ja, maar is het dan nu wel ziek om populist te zijn? Dat begint, dat begint geleidelijk aan, begint, begint dat mogelijk te worden. Je ziet inderdaad dat veel politici van de oude politiek, die hebben hun stijl aangepast. En die gaan zowel inhoudelijk of, en of qua vorm schuiven gewoon op naar de populistische stijl van politiekbedrijven. En daar zitten gewoon goede dingen bij. Wordt het dan niet Vol ook heel je... erg saai als iedereen het gaat doen? Nee, maar je noemde net dat punt van die communicatie. Ja. Je zei van, ja, dat geeft toch geen oplossingen... maar helder communiceren is wel belangrijk binnen een cultuur. Zodat mensen weten wat de problemen zijn. Op het moment dat je een onbegrijpelijke politicus hebt... die een bla-bla-verhaal houdt... waar niemand een hout van snapt... daar heb je niks aan. Maar kunt u, wat anders u, u gaat, zich, uit, is uh, transparantie van communicatie... is gewoon belangrijk. U kunt zich vast... Uh, um, Camille Erdings nog wel herinneren op het CDA-congres. Die nog net geen maxima-traan plengde... maar wel een mooi at-your-service gebaar richting Maxime Verhagen maakte. Is dat <laughs> ja, populistisch? Ja, maar dat, is, dat, vond ik, dat vond ik op dat moment niet verkeerd. Nee. Waarom dat, zou dat, dat verkeerd Dat was aandoenlijk? Zijn? Nou, je mag, dat is, hangt van je waardering af. Maar iemand mag best een theatraal gebaar maken op een gegeven moment. Hij ontweek daar op dat moment geen discussies mee. Hij, het was gewoon een, een soort extraatje. Het was een menselijke, een menselijke maat, zeg maar. Is, heet... je kunt dan zelf denken of het toneel gespeeld is of niet. Dat, dat, dat moet je zelf beslissen. Maar waarom zou een politicus niet een beetje mens mogen zijn? Heeft elke partij een populist nodig om te kunnen overleven in deze tijden? Nou, nu wel. Want de media zitten zo in elkaar dat populisme, doet, populisme is gewoon goed voor de media. Oeh, wij hebben het gedaan. Dat zeg ik niet. Want, want ik vind het niet slecht. Dus ik, ik vind populisme niet slecht. Dus, ik ga... dus kijk, omdat jij populisme slecht vindt, zeg nee, jij het, wij hebben het dat gedaan. Dat heb ik niet gezegd. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, dat zei naar je wel. Dat veronderstelde je nee, door nee, te nee, zeggen nee, nee, wij nee. hebben het gedaan. Nee, nee, nee, nee. Wij hebben het gedaan. Dat zeg je alleen maar als het iets negatiefs is. En niet als nee, als het nee, het nee, nee, nee. Is. Jij hebt het over de media. Dan denken we, ho, ho, wacht eventjes, Ik heb het juist over dit onderwerp. Maar ik ga heel even naar Julian van Ostaaien. U heeft Leefbaar Nederland gevolgd? Uh, leefbaar Rotterdam. Rotterdam. De lokale leefbaar partij. Rotterdam, de lokale partij. Uh, wanneer was dat? Nou ja, dat, dat was ongeveer van de periode 2002 tot 2008 heb ik, heb ik gevolgd. En uh, wat, wat was het resultaat? Nou, dat die partij uh, van een behoorlijk uh, stevig anti-establishment-discours. Het uh, was heel volks, heel plat. Het was, het was nou ja... het was. Ordinair ver... misschien? De meeste van ons herinneren ons Vertuin nog wel. Dus die had behoorlijk stevige opvattingen over hoe het moest veranderen in Nederland, maar ook in Rotterdam. En maar als partijen. ik aan Fortuin denk, dan denk ik aan een keurige manier. Maar als ik aan zijn entourage denk, denk ik echt aan: ja, sorry, Rotterdam Zuid, denk ik dan. Dat nou, fout, Rotterdam Zuid zeg maar. is hier een keer weggejaagd ja. uh, door Marokkaanse jongeren. Maar hij sprak natuurlijk wel een hoop mensen aan die daarvoor nog niet gingen stemmen. Dat blijkt ook uit, die, uit, uit verschillende exit polls. Ja. Dat zie je nu ook met, met de PVV. Daar gaan mensen. Het zijn maar een paar procent elke keer, maar wel mensen die nooit betrokken waren bij de politiek. Hey, die slaag je nu in om die toch te bereiken. Nou, dat was daar ook. Is dat niet ook de angst van de gevestigde politici? Opeens gaan mensen stemmen die eh, dat voorheen niet deden? Ja, maar dan zie je dus ook dat ze zich daarop instellen. Nou ja, dat is om dan weer terug het, de link met Leefbaar Rotterdam te leggen. Dat zag je daar ook gebeuren. Als ineens blijkt dat een derde van de Rotterdammers zich daar eh, door aangesproken voelt. Dan als die partijen eenmaal over de eerste schok heen zijn. Want ja, dat was ook nog een proces in Rotterdam. Dan gaan ze zich daar, de een meer dan de ander op instellen. Want misschien moeten we die mensen en de onderwerpen die zo'n partij op de agenda zet uh, niet negeren. Serieus nemen. Ja. En uh, is er in die jaren veel iets veranderd in de beeldvorming van Leefbaar Rotterdam? Nou, wat ik zelf wel, wel een aardige vond was toen de PVV erover uh, nadacht om in Rotterdam mee te doen. Ja. En toen had de PVV een aantal standpunten... ...rondom uh, immigratie, waarvan zelfs Leefbaar Rotterdam zei... ...dat gaat ons te ver. En dat is een beetje wat ik aan het begin zei, van elke... Leefbaar Rotterdam vond de standpunten van de PVV te ver gaan. Een paar standpunten vonden ze te ver gaan. Dus kunt u er een noemen? Dat ging, geloof ik, over dat er een maximum van het aantal... Uh, ...immigranten of allochtonen in bepaalde wijken of straten zouden uh, mogen wonen. Ja, dus keurig een voorstel. Rotterdam... Sorry? Keurig voorstel. Nou ja, maar dat, nou ja als u in dat het zegt, geeft dat alleen maar aan ja. hoe dat stelkens dus weer verschuift. He, dus dat bepaalde standpunten die in een bepaalde periode, denk ook aan de CD, als extreem of zelfs extreem rechts worden gezien, die tien jaar of vijf jaar later eigenlijk nou ja, normaal gevonden worden dat daar weer andere standpunten tegenovergesteld worden, die misschien nog verder gaan. Ik heb een beller aan de lijn, meneer Scholten, goedemorgen. Goedemorgen. De stelling van vandaag, een beetje politicus populisten, populist en anders trek je geen stemmen. Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, als grote voorbeeld vind ik altijd Hans Wiegel. Die uh, 30 jaar geleden op een zeer subtiele manier het populisme uh, uh, bracht. En op een hele intelligente manier, op een sympathieke manier, uh, het volk betrok bij zijn VVD. Wat een establishmentpartij was, een drie uh, grijze vestenpartij. Dus en uh, het, volk, het volk ging uh, VVD stemmen. En dat kwam puur door hem. Door zijn optreden. En uh, benoemde hij destijds ook problemen? Of ja, zette hij duidelijk. zich vooral af tegen wat er regeerde? Hij noemde de problemen, hij betrok de mensen erbij. De man in de straat had hij het over. De straat te maken die VVD ging stemmen. Er werd toen wel eens wat om gelachen. Maar toch heeft hij aangevoeld dat het liberalisme uh, meer naar het volk moest. En hij heeft op een, vind ik althans, op een hele subtiele manier het populisme 30, 35 jaar geleden uh, uh, naar voren gebracht. Dank u wel, meneer Scholten. Oké. Okay. Po het populisme. Uh... Nou, was best wel, als je aan Hans Wiegel denkt, denk je aan een chique meneer toch wel? Dan denk je absoluut meneer. Ja, maar dat is inderdaad, zoals meneer De Beller aangeeft... Van, goh, het is een proces wat je in de jaren ziet. Ik vind ook een beetje het beeld wat nu geschetst wordt... alsof uh, populisme alleen maar de eenvoudige oplossing is. Er wordt natuurlijk binnen die partijen... Ja, en dat, Ik nou, zie het niet als, nog steeds nou, niet als een oplossing. Nee, dat, U ziet het als geroep, er zitten wel degelijk oplossingen in. Je ziet ook dat steeds meer partijen en zo ook de gevestigde partijen... die dingen over proberen te nemen. Laten we eerlijk zijn, in de jaren, begin jaren negentig... Mochten we bijvoorbeeld de etnische achtergrond van misdadigers, mochten we niet registreren? Nou, dat gebeurt nu wel, waardoor je gewoon wat de gevolg nee, mogen daarvan we wel is. wel registreren, maar niet benoemen. Nu, nu, ben, niet benoemen. nu mogen we benoemen en ja. dan zie je ook dat die beweging op gang komt en dat we daardoor gerichtere aanpak gaan krijgen die de criminaliteit daadwerkelijk drukt. Dus ik denk dat. Uh, maar waar ik heen was te zeggen, die partijen roepen niet alleen, maar daar zit ook wel degelijk wat ze krijgen. Vanuit het volk wordt gefilterd, daar wordt naar gekeken. Uh, en dat wordt afgezet van, goh, hoe kunnen we, kunnen we dat kwijt in onze stad? Dus het is niet zo van, we horen iets en we roepen het, maar er zit wel degelijk binnen zo'n partij een kenniscentrum, wetenschappelijk bureau, een opleidingscentrum, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Meneer Van Puinbroek, uh, we hoorden ook net dat uh, Leefbaar Rotterdam een beetje mainstream werd. Is dat ook iets wat voor trots op Nederland gaat gelden, hier in Tilburg? Um, hier in Tilburg uh, zijn we op dit moment uh, zijn we met drie zetels vertegenwoordigd. Zijn we de ene grootste uh, oppositiepartij na de SP. Wat je hier gewoon ziet is dat uh, we nog lang geen mainstream zijn. Hoe uh, we blijkt dat, dat uit? Dat blijkt uit het feit dat we nog steeds uh, gezien worden als de opponent van het monstercollege wat we hier hebben. Want dat, dat is echt veel te groot hier in Tilburg. Daar zitten alle gevestigde partijen, houden elkaar maar vast. Om die partijen, die als, zoals we het hier hebben over populisme, om die buiten de coalitie te houden. Ja, dat vind ik echt zo'n oppositieopmerking. Ja, dat mag zijn, maar het is gewoon het feit. Wat we zelfs hier zitten is PvdA, VVD, D66, CDA, GroenLinks. Nou, het, hoe je ze bij elkaar gekregen, gekregen hebt Is het gelukt. Kunnen... Jullie kunnen blijkbaar niet onderhandelen in een akkoord waar helemaal niets in staat. Wij werden zelfs buitengehouden. Dat zou ik ook de... zeggen als, uh, als ik oppositie ben. Als je gaat kijken zien we gewoon dat we, we daar heel veel dingen benoemen. Dingen die uh, niet in de, in de coalitie zitten. En wat je wel ziet is dat uh, waar je wel merkt dat er rekening gehouden wordt met je als partij. Is dat wij wethouders krijgen die hier aangeven. Ja als wij nu beslissingen nemen denken we er eigenlijk al wel na over welke vragen wij uit de oppositie kunnen krijgen. Heel goed. Meneer Van Ostaaien is populisme voorbehouden aan oppositiepartij? Nee maar die hebben het wel het makkelijkst. Want zij kunnen roeptoeteren? Sorry? Zij kunnen roep toeteren wat ja, ze willen? Ja, nou ja, anti, het anti-elitisme wat ik zei, is, is daar wel een, be een belangrijk onderdeel van. En als je in een college zit of gedoogsteun geeft, ja, dan heb je toch een beetje een dubbele loyaliteit. Nou, nou nou, nou de PVV heeft volgens mij de ultieme positie. Schommelstoelpositie. Ja, ze hebben dus de, de luxe schommelstoelpositie. Op het moment dat het ze uitkomt bij de coalitie te horen, dan leunen ze naar voren en dan hebben ze ineens regeringsverantwoordelijkheid. En als het dossiertje even niet uitkomt, dan gaan ze naar achteren, hebben ze de oppositierol en dan gaan ze daartegen in. Ik zou, ja, dat, als, ik, als ik jou was, zou ik wat meer naar ze kijken, naar hun onderhandelingstechniek. Hebben ze het toch goed gedaan? Nou, dat vraag ik me af, want als het erop neerkomt, dragen ze dus geen echte verantwoordelijkheid. Hun pakken op, op ieder dossier wat hun uitkomt, trots op Nederland daarentegen, is in, op dit moment in Alkmaar bezig om een tweede wethouder. Te gaan ja, er komen wat studenten de bus in. Ja, en uh, we hebben ook een uh, vrouwelijke student. Goedemorgen. Uh, uh, de stelling van vandaag is een beetje politicus populist, Anders trek je geen stemmen. Wat is daarover uh, jouw idee? Um, je stapt hier wel de premtime bus in, hè? Ja, ja, inderdaad. Um, ja, mijn idee daarover is dat tegenwoordig inderdaad uh, ja, um, ja door populisme uh, po populistische acties veel uh, stemmen worden getrokken. En op dit moment is het toch uh, ja, die tendens gaande dat je uh, uh, toch een zekere persoonlijkheid moet hebben. En een bepaalde uitspraken moet uh, kunnen doen Vind op je... een bepaalde manier. Ja. Stel je dat op prijs? Vind je dat goed? Dat um, dat meespeelt? Ik denk dat er op dit moment geen ontkomen aan is. Maar wat uh, stem je zelf? Wat ik zelf stem. Ik heb GroenLinks gestemd. En had dat iets met hun uitstraling en uitspraken te maken? Of vond je het ze gewoon... Ja, hun idee erachter. Ik ben een trouwe aanhanger. Dus uh, wat dat betreft uh, heeft dat niet zo veel met populisme te maken, nee. Uh, nog een student hier? Oh ja, nee, hoezo? Nee, nee, je komt hier de bus in. Ja? ja. ja. Nee, nee, nee um, ja, nee. Goed, dat was het vandaag vanuit uh, uh, Tilburg, de universiteit. Ik wil iedereen bedanken. Dank aan de studenten hier voor de stroom. Alle studenten in Tilburg kunnen zich vandaag nog inschrijven... voor het carrière-evenement van de Economic Business Week. Die is van 4 april en tot en met 14 april. De laatste dag is vandaag om je in te schrijven. en Dat kan via www.ebtilburg.nl. Ik dank mijn gasten hier in de bus. Julien van Ostaaien en Joost van Puinbroek, Erik Hoekschaan aan de telefoon. En verder alle luisteraars, titteraars, bellers en mailers... ...voor deze discussie. En ook dank aan de mensen achter het scherm... ...die het mogelijk hebben gemaakt vandaag. Voor de techniek was dat Wim de ...redactie Anouk Tullner, internet Rien Aerts, ...productie Hans Twint, Momo Zarou... ...eindredactie Barbara van der Klis. Zo meteen Felix Meurders met de gids. Ik wens u een zonnige woensdag... ...en morgen zijn we er weer. Tot dan! <mogelijk> Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the other floor of the lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution sounds Yes, ma'am Poor people gonna rise up and get their share